Het weer vol op zonde. Het wordt vandaag 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Wel neemt morgen de bewolking toe en kan er een regen- of onweers bij vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Vertraging bij de werkzaamheden op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... bij Maarsen, 5 kilometer. Vertraging ruim 20 minuten. De hoofdrijbaan is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 daan door draaier de redactie Gert van Kuik, eindredactie G. Rutte en die zorgt ook voor de koffie. En de presentatie Roy. Ja, Ben. Ben Zonneveld. Fijn, Fijn dat we hier weer mee zijn. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat gaan wij doen, Roy, het eerste uur? Nou, op deze stralende dag gaan we vanuit het Hotel Hoogland, waar we natuurlijk een heerlijke koffie serveren en iedereen van harte welkom is, beginnen met het Rode Kruis, uh, want die gaan beginnen met de nieuwe EHBO-cursus en Martina Joustra komt daar van alles over vertellen.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 Health and wellness. We gaan het horen. Het wordt spannend. Martine, goedemorgen. jouw Ja, Goedemorgen. Het uh, Rode Kruis seizoen staat weer uh, uh, op sluiten en op openen. Want ja, we hebben, precies. Je ja, hebt <laughs> natuurlijk uh, in, in, in de afgelopen het seizoen, zal ik maar zeggen, weer ontzettend veel evenementen uh, gesupport. Uh, hoe is dat zo door het jaar heen?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 En de AED gebruiken. Het is het hele pakket. Zijn dat uh, twee verschillende opleidingen? Want ik, ik nee, zie één. Ook was dat reanimatie in een aparte opleiding? Nee, bij ons zit alles in één opleiding. Ook de kinderen en de baby-EHBO uh, en reanimatie zitten allemaal bij. Heel groot verschil, hè? reanimatie bij een baby en bij een ja, volwassene. Ja, klopt. En het is heel fijn als je het weet. Ja, want ja. Of, ja. En, en of, daarom, twee vingers uh, of hele hand, dat scheelt. Of er wel. twee handen. Ja. <laughs> ja, Dat is nog wel echt van belang. Ja. En daarom duurt het ook twaalf avonden. Twaalf keer op avond. maandagavond, van acht tot tien, in ons eigen Rode Kruisgebouw.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 Maar als je nou vrijwilliger bij ons bent, dan is dat in de regeling, krijg je dat terug. En er zijn in Nederland heel veel verzekeringsmaatschappijen die ook een deel vergoeden. Op welke basis? Uh, dit, dit hoort bij het EBO aanvullend dan? pakket, ja. Net als stoppen met roken en een mindfulnesscursus, ook EHBO zit daarbij. Nou, dat is voor sommige dus, mensen wel heel dus, erg handig om, dan toch om te die, weten. Hè? Ja, ja, ook dus, om te doen. Ja, dus eigenlijk voor, voor weinig kan je bij ons een EHBO-cursus uh, volgen. Dus ik zou ik zeggen, kom, dit, kom. Ja, goed idee.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 Dan prima. Dus eigenlijk van 15 tot 75 kan je hè, Ben je welkom, ja. Uh, ja, ja, ja. Hartstikke goed. Ja. Leuk divers. Ja. ja, en echt alles, uh, dames en heren. Alle soorten en maten door elkaar. Dus, als ja. je nu uh, gediplomeerd bent, hè, ja. dan ga je de wereld in als EHBO. Ik, <laughs> word, ik word geen lid van, uh, van het Rode Kruis.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 Maar als we het samenvatten, dan begint op 30 september maandag in het Rode Kruisgebouw de cursus. Van 8 tot 10. Van 8 tot 10. Ja. Neem 200 euro mee. Ja, of uh, stuur een mailtje naar... Dat is wel uh, Precies. <laughs> uh, want straks komende 20, ook gezellig hoor. Uh, naar iklok.rodenkruis.nl e En dat is Ingrid Klok. Zij organiseert uh, en regelt en houdt alles administratie bij. Dus iklok.rodenkruis.nl e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 En, en ik ben van oorsprong psycholoog. Ik ben opgeleid als ontwikkelingspsycholoog. Dus er zit een, een psycholoog-hart in mij. Mm -hmm. en, en ik ben dol op, op sporten en vooral op, op surfen. En toen ik terugkwam van, van een surftrip bij, bij de zorgboerderij... toen vroeg letterlijk een jongen aan mij... kun je ons niet leren surfen? En eigenlijk zei ik toen meteen nee. Want ik dacht, ja, anders krijg ik elke vijf minuten dezelfde vraag. En uh, ik wist eigenlijk nog niet dat ik het... Uh,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 En daar waren ze eigenlijk ook meteen heel enthousiast. Uh, van, ja, ja, tuurlijk, je, je kunt ja, onze locatie ja. gebruiken en uh, kom maar langs. Ja, dus dat hielp. Die eerste acht kinderen. Klinkt misschien oneerbiedig, maar waar heb je die vandaan gehaald? <lacht> ja, <lacht> gewoon ik, zo ik, een rugzak. Ja, ik, ja, nee, ik, ik, ik kan me <lacht> voorstellen, ik nee, wil zeker. dat doen. Maar dan ja. moet ik ook die kinderen hebben. Ja, nou, ik, ik, ik, ik werkte dus bij de zorgboerderij. <lacht> daar was een aantal kinderen echt geïnteresseerd. De jongen die het aan mij vroeg, uiteindelijk niet. Want oh. die zei, toen ik het oprichtte, zei hij, nou, ik hou eigenlijk helemaal niet zo van water. En dus die krabbelde, krabbelde Dat terug. Maar hij was wel eerlijk. Maar hij was wel de aanstichter van dit hele probleem. Ehm um,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 Uh, nee, ja, www.surfproject.nl ja, Dat, ja, dat kan vraag. wel, ja, ja, zo vind je het wel ja, ja. Ja, ja, ja. We hebben ook weer iemand die ons hoog in Google uh, krijgt ja, ja, ja, ja. <laughs> Allemaal vrijwilligers ja, ja. Maar dat, dat ze hartstikke fijn zijn En, ja, en, en fondsen en sponsoren ja. Echt uh, hard nodig Ja zeker Suzanne, ontzettend bedankt En ontzettend gefeliciteerd met dit uh, mooie project Bedankt dat ik hier mocht zijn Geen dank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 Ik heb, het, ik heb het einde niet gezien, maar uh... nee, ja. <laughs> daarom Spannend. zou ik me heel graag in die bioscoop <laughs> ja. willen hebben. Want de, de, de trailer die triggerde mij al uh, met dat poppenhuisje en dan die moeder die met, met de tafel bezig is en ja. zo. En wat mij ook opviel is dat het enthousiasme straalt van jou uh, af, nu nog steeds. <laughs> het was toen ook al. Uh... Ja, dat was toen ook al. Ja. En, en dan ben je nog geld aan het vragen. Ja, ja nee, ik weet ja, nee, maar je, je, Er is gewoon niks leukers dan, dan film maken. En vooral zoiets als dit, het is een verhaal wat nou ja, dicht bij mijn eigen hart.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 proces eigenlijk ja, ja. therapie is het ook ja. ik vind dat voor jou ook geldt ik heb er nu juist last van ja, nee. ja hi hoi ja ik ben er ook ja. <laughs> ik ben even je naam vergeten Daniela Oonk. Daniela um, jij support uh, vele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 He, de hele casting rond en, en, en alles. Dus we hebben we eigenlijk mijn nicht hebben we daarvoor gebruikt toen. Voor de, uh, de hoofdrol. Tenminste in de teaser. Ja, ja, ja. Um, maar goed, voor de echte film waren we echt op zoek naar een ervaren actrice. En, nou, ja, nou twee, daar ja. kwam Danielle uh, om, uh, om de hoek. Daar kwam Danielle kijken, ja. ja. Hey, uh. Maar Hoe die straalt is ook het? zo. Dus vandaar, ja, vandaar. is het een hele stralende dame tegenover ons. Die je helemaal niet associeert met een diepgaand rouwproces. Dus nee, dat, dat begrijp ik ook. Ik, we waren ook bij uh, de viewing van uh, bij jouw schoolproject. En mensen herkennen mij ook absoluut niet. En dat klopt ook wel. Ik, ik lijk ook niet op uh, Maggie. Nee. nee. Als persoon niet. Nee. Nou, is een hele goede actrice, want ze kan ze goed vermommen. Ja, nee, maar nou, hier moet je moet natuurlijk wel. Je bent helemaal getransformeerd door de kleding die Ja, je met deed. dank aan make-up en styling. Want dat heeft heel veel bijgedragen aan, uh, aan ja, de, de statige dame. Ja, absoluut. Ja. Hoe is het om zoiets te spelen? Um, ik weet niet in wel, welk show je er normaal zit. niet. <laughs>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 Dat dus uh, is een heel goed plan. Uh, <laughs> lijkt me heel goed. Ja. Ja. Ja, dat lijkt me heel goed. Ja, toch? Nee, uh, en dat, dat is wel een ambitieus project, want dat wil ik laten afspelen in het geboortendorf van mijn man. Mijn man komt uit uh, Tibet, Chinees Tibet. En uh, ja, dat gaat eigenlijk over dat je geluk of ongeluk op jezelf kan afroepen.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 En dat speelt zich dan af in de traditionele Himalaya-bergdorp. Uh, het is wel een heel ambitieus project. Op, uh, ja. Ga je daar ook, uh, is de bedoeling daar ook te gaan filmen? Ja, zeker. Wow. Ja, ja, het is ja als... Dat kan hier niet in de duin hoor. Nee. Nee. Zoals niet met de winterse dag. Nee, nee, nee, nee, dat, dat is niet. Ook met een Nee, Dus dat is uh, een project dat <coughs> nu in de, in de steiger staat. Waarvoor ik nu het filmplan aan het schrijven ben. En ook ga kijken, van nou, kunnen we daar... Uh,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 Ik ben op zoek naar een agent nog, nog, die mij kan. Uh, ja. En een, uh, en een uh, nieuwe hoofdrolspeelster, of gaat Danielle mee? Ik ben helaas niet Chinees. Dus, uh, <laughs> dat is wel moeilijk, ja. <laughs> dat lukt me net niet, denk ik. Nee, nee, nee. Dat nee. kan je ook wel inleven behalve daar. <laughs> Precies. coach. Ja, ik kan mij als coach, als, als uh, all over support. Want ja. ik, uh, ik vind het een heel gaaf project. Dus... Uh,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 Ja, inderdaad. Dus ik, zelf, ik ben naar deze zomer geweest, ik had er zelf wel veel last van. <laughs> 3000 meter is net de grens waar je uh, goed kan acteren en als je er boven gaat, dan wordt het wat moeilijker. Ja, ja dat hebben we wel allemaal lopen. Maar dan moet je inderdaad wel uh, acclimatiseren. Ja. Ja. Ja rekening mee Ja, ik weet ook niet wat ja. het doet met uh, de batterijen van de ja, apparatuur. De apparatuur. kou, daardoor ja. gaan de stroom snel. Stroom leeg, ja, korter. Dus, korter uh, op de duur. Ja, geen idee. Ik ja. moet dat met lenzen doen. <laughs> <laughs> uh, dat is wel heel ervaring apart natuurlijk zoiets. Ja. En een mooi film eruit. Ja, jammer. Dus, uh... Als het plannetje geslaagd is, wanneer zien we hem dan? Deze film? Ja? De lange film. Nou, ik denk dat dat een project is, want dat is wel twee jaar... Uh,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 Ja. Er zijn toch veel mensen die uh, de trailer misschien wel gezien hebben ja. en daardoor, uh, zoals ik, nieuwsgierig ben. Ja. Dus ik zou hem zeker graag een keer willen zien. Ja, nou ik zou zeggen, ik ga gaan met de meepaar, denk ik even. Ja, ja nou, da daar moet je mee. <lacht> ja. Goed idee. Ja. Ja, als die genoeg aanmeldingen krijgt, dan zal die mocht twijfel draaien. Ja, dat denk ik ook. Nou, ja, uh, dan moet je iets omheen organiseren, denk ja. ik ook. Uh, ja.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 ik ben toch zeer benieuwd naar die, naar die film. Mocht je daar nou, nou wat meer over uh, willen uh, vertellen in ja. de komende tijd, uh, dat, ja. je, dat, dat het meer uh, ja. handvatten gaat krijgen, ja. kom alsjeblieft een keer langs. Ja, zeker. Dat ik zeker doen. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. maar jullie bedoel. bedankt allebei. Ja, geef Tot je. ziens. Ja. Nee, dat kan ik hem niet. Ja, heb ik hem niet.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 And it's that when I look at your